zijn verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer vooral in het noord eerst mist of laaghangende bewolking, verder zon en droog bij 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate.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 ...is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort...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 Of ik trek een wetsuit aan, daar kan ik helemaal het water in. Of ik uh, de pak met een bepaald niveau. En, uh, ja, ik ik, ik hoor, zal moeten, moeten priegelen om ze naar de kust te krijgen. Zijn er veel ik, hoor, niet? ik hoor beruchte zandvoorters, ja. die uh, gena genale vangers, die uh, met, naar die bank zitten te kijken. Van, uh, hij kan er niet, niet bij. Nee. <laughs> nee. Dus je moet er echt in. Ja, ja dat klopt.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 we gaan uit van 40 pellets, maar 60 zou ook heel leuk zijn. Wat heb je er nu? We hebben er nu 30. Dan kunnen we nog kunnen nog heel veel melden. Want men kan zich nog steeds aanmelden. tot op de wedstrijddag is dat mogelijk. En waar kunnen ze zich aanmelden? Bij degenaal.com. Dat is een site van de organisatie. Een genaal met de A1. En bij Terrassa. Dus men kan, men kan zich uh, aankomen, melden via de website garnaal.com.com uh, En gewoon bij jullie in ja. de tent. Ja, inderdaad. Kom. 30 uh, spelers heb ik uh, gehoord nu. Maar je wilde 60. Nou, ja, Zandvoort, dus kom op, zou ik dat is zeggen. Leuk. Ja, dat is leuk. Uh, uit zeer betrouwbare bron heb ik dat meneer Poster ook mee gaat pellen. Dus ja, daar hebben het uist, gisteren he? nog over gehad. Ja. Um, is die goed, Ben? Nou, dat valt onder de. Uh,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 Vorig jaar, van de B-klasse, die is wel verplicht nu in de A-klasse deel. Die wordt geplaatst. Ja, okay. ah, dus er is een strikte jury. De jury is Martin Draaier, Ian Bekelaar en Gerard Borst. Wel bekende okay, ja. ja. Moeten die zelf niet pellen? Want ik hoor die nee, hebben ze geen die, tijd uh, voor. He? Nee, nee, nee, nee ja. maar het zijn wel pellers. Nee, ja. Ja. En Bram, ga je ook meedoen? Ja. Ik niet. Ik ben ook ja, op de avond waarschijnlijk een toeschouwer.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 dus we kunnen iedereen meegenieten hoe het nou in zijn werk gaat de, de wedstrijd pellers en, en de amateur Leuk. zeg maar en na, na afloop kan iedereen dat uh, op cd ja. bekijken ja. of via jullie website via de de, ja. de, de ja. En, ja. Ja, en vooraf natuurlijk is het uh, genale vangen natuurlijk mijn uh, grootste verantwoordelijkheid. Ja. En, hoe, hoeveel kilo heb je al? Uh, nog niets. Nee. Nee. Oh. <laughs> nee, nee, het, moet ook, het moet ook heel vers zijn uiteraard. Ja, hoe, in, ja. uh, 70 kilo, nou zal je op moeten voorbereiden toch? Je kan niet zeggen op vrijdagavond van ik wandel even daar naar binnen en ik pak 70 kilo mee. Nee, nee voor ons, uh, dat is eigenlijk maandag, zal ik een, een kleine testvangst uh, uh, doen. En dan kijken hoe... hoe, hoe waar zitten ja. hoeveel we nodig hebben. Nee, als je de kranten moet geloven, Bram, dan... Uh, Volgens mij is het Er is, druk. zijn er ja. te veel. Er zijn er heel veel want er is een overschot aan Genalen. Ja. Ja. Je Hier ziet, voor ons bij uh, de kust. De, ja, de prijzen, Noordzee Genalen. Je ziet, je ziet heel veel boten. Je ziet ze ontzettend veel. Ja, zo ver komen wij niet ja. natuurlijk. Nee, nee maar oh, hun kunnen niet ook niet dichterbij komen. Ze moeten eigenlijk Anders zitten ze in Bramse viswapen. Maar goed, je gaat een testvangst doen. En daar komt iets uit. Ik vang veel.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 Want al die al die pakjes die overal liggen, die zijn allemaal geconserveerd. Ja, die gaan in naar Marokko, en dan komen ze terug en klaar. Nou, je hebt een goede pelmachine nu in in Oké. Die is direct gepeld en geconserveerd, zeg maar. Maar jij wil ze op een ongeconserveerde. Op een weekbal die. Wij willen echte. Ja, zo meteen uit de zee meteen Juist. Die smaken ook lekker. De gepelde granalen gaan naar de keuken. En er worden gelijk hapjes van gemaakt. Dus als je nou allemaal komt.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 En vijf, vijf euro is niet te veel. Nou, nee, nee, nee, nee. Dat is, uh, dat is mooi. Dat is maar goed. zeker niet als je daar uh, gezellig gaat zitten. En er worden ook nog mooie... Uh, er van worden haalpjes, hele mooie hapjes uh, van daar ja, staat uh, de keuken van Talassa garant voor. Dat is uh, ja. Ja, zeker weten. En is er nog leuke muziek uh, aanwezig? Er is ook leuke muziek. Er is ja. een Chanticore uh, uit uh, Beverwijk. Uit Beverwijk? Hoe ja heet Hoe ze het? dat weet ik niet. Ben ik vergeten. Hoe ze heten, <laughs> Hoe ze ik ben ik vergeten. <laughs> en ze zullen dat lied zeker zingen. <laughs> ja, ja. Ja. Nou ja, het, het, het... En een draaiorgel, is dat er ook? of is dat Nee, dan, dat, dat is alleen hebben met we dit jaar niet. We he? hebben uh, iets anders. We hebben een, uh, een, een, onze eigen DJ, uh, Wim Wendel. Oh, okay. Die verzorgt uh, de aangepaste muziek. Ja, Ook altijd garant voor leuke muziek. Win. Altijd garant voor uh, uh, goede uh, muziek. Ja. Goedemorgen, Willem. Ja. <laughs> ja, nou, hij zal ongetwijfeld luisteren. Hij is ook een van, uh, van de aanhangers van Goedemorgen Zandvoort. Um, Chanticoor is ook altijd leuk, maar neem wel veel ruimte in. Daar zetten ze ook in de hoek. <laughs> We hebben niet zo'n groot chorus vorig jaar. Okay. Vorig jaar hadden we uit, uh, uit vijf huizen. Het VOC was dat. En die hadden we ook toebedacht dat zij de gnalen aan zouden leveren. Maar het gevolg daarvan was dat ze zich tussen de pelles bewogen. En dat kan niet. Nee. Dat hebben we Beetje ontdekt. Rommelig. En uh, aldoende leert men. Ja, ja, zo is dat. Aldoende ja. leert men. En daardoor wordt het, uh, het evenement het alleen het maar uh, super... gezelliger ja, en leuker. Ja, ja, ja. En waar wordt er gepeld eigenlijk? Is, in, is het in het in, uh, dat in heet In het de... tegenwoordige Café Het Juttertje. Ja? Dus aan het bijgebouw van mm -hmm. Oké. Okay.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 Alleen, ja, de termijn alleen. Dus ja. drie, drie is, dagen is echt... ja, meer. Is, is, is dat de max? Nou ja, vier dagen is eigenlijk een, een, een prima datum. Alleen ja, het, het beste is natuurlijk... Uh, het, het beste werk... is uh, gisteren vangen ja. vandaag uh, en gisteren maar, eten eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar stel nou dat je helemaal geen 70 kilo haalt. Wat dan? Dan kopen nou, we dat. Ja. ja We hebben een kopen. backup en dat is in, in de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 En als je die drie keer achter elkaar wint, dan is het te jouwen, Maar dat is niet gelukt, want ze is een keer ja, ja. onderbroken dus moet, door Arnold uh... Bluis. En dan moet de jury optreden als iemand ja. uh, gestoord wordt. Hoe los je dat op? Ja. En uh, die zetten we gewoon weg. Oké, okay. We hebben een harde hand. Doe. Die zetten we bij de anticor in. Ja, kan niet mee. Dus. <laughs> nee, maar, maar zij doet dit jaar niet mee. <hijf> ze is... Uh, nee. Afgelopen jaar wereldkampioen geworden, dus dat is ook een beste prestatie. Nou, daar zeker. moet je wel wat van meebrengen. Ja. Waar word je wereldkampioen? In uh, Duinkerken, als ik me niet okay. vergis. België. Ja. Oh, dus er oh, loopt is echt op. al ja. die uh, wedstrijden. Maar um, je had nog meer uh, deelnemers niet uit Zandvoort. Dat zijn ook beruchte, toch? Ja, uit Urk. Uit Urk. En uit Vierde, uit Zoutkamp. Maar dat zijn dan. Dat zijn, uh, uh, uh, ja, nou, zijn maar... genale plaatsen. Ja, dat bedoel ik. Maar Vierde dan niet. Die zullen we wel meedoen in de B-categorie. Die komen met de bus. Dus maar dat Urk, is wel leuk. dat is toch wel een... een maar Urk aardig. verwacht ik wel wat van, ja. Ja, ja. ja. Nou, die uh, vissen heel veel. Die kotters zie je heel veel ook. uit. Uh, en de, de, en uh, de, uh, de, de strandgemeentes, de VVV hebben we allemaal benaderd. Dus ik ja. weet niet of het aan wat uit... Katwijk en Noordwijk en dat soort ja. toestanden. Ah, die hebben nog een hele week uh, tijd om zich ja. uh, voor te bereiden. Ja, in te ja leven. ik heb gehoord dat het zweet op de voorhoofden staat van het oefenen. Maar ja, <laughs> ja. ook die ja. hebben een probleem. Dat de genalen ver weg zitten natuurlijk. Ja, ja. ja. ja. ja. ja dat is waar. Heren, uh, wij zien uit naar uh, volgende week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 na een overvolle zomer En we zijn alweer veranderd, Maar het voelt niet meer vertrouwd Nu we plotseling beseffen Dat wij onszelf niet zijn In oktober Oktober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 we zijn alweer veranderd. Niet een goede of ten kwade. Maar verandert niet te meer in oktober. Oktober is de wreedste maand. Oktober. Met de dingen die voorbij gaan.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 Soms ja, het Het muziekje heet Oktober en het is ook Oktober. Ja, is Kijk ook, ja. naar buiten en het is uh, het, uh, het zoveelste laatste zonnige weekend. Voor mij mag het nog even doorgaan. Um, zeg je? Ja, ik zeg heerlijk. Ja. Heerlijk zegt Sannekol. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij uh, Goedemorgen Zandwoord. Jij bent het derde bijzondere raadslid van Sociaal Zandwoord, heb ik begrepen. Het tweede. Tweede, houdt Henk ermee op dan? Nee hoor.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 Um, ...echt voor de uh, minderheden opkomt. Ja. En hoe, la ja, hoe lang ben je, ben je dan al bij Nu al een paar jaar, hè? Uh, ja, ja, ja. Ik moet even met de schuine ogen hen kijken. Een jaar of vier, denk ik nu. Nee? Ja, zoiets. Ja. En altijd op de achtergrond uh, meegedraaid. En nu, uh, ja. Zit iets er meer iets in, hè? de voorgrond. <laughs> ja, ook leuk.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 Zie je in jouw pakket hele grote wijzigingen? Want we praten ja. natuurlijk over de decentralisaties waar we al uitgebreid over Nou ja, Ik denk dat heb. in alle drie de decentralisaties ontzettend veel veranderingen zitten. Um, en ik, uh, ik, ik, ik hoop dat het allemaal goed komt. En dat geldt niet alleen voor Zandvoort, maar voor alle gemeentes in Nederland...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 Gaat het lukken of gaat het niet gebeuren? Nou, het moet lukken. Het moet. Kijk, we hebben geen keuze. Um, en um, uh, wat ik vooralsnog heb gemerkt, is het, dat iedereen er ook echt heel erg hard aan werkt om het voor ja, elkaar te krijgen. Er werkt, iedereen werkt echt hard eraan. Ja. Maar diezelfde harde werker zegt: het gaat niet lukken. Uh, misschien ja, is het, het is een beetje vervelend. Nou, dat kan, dat, dat ja. kan daarom vraag ik het aan jou. We weten natuurlijk ook nog niet zo heel erg lang wat of er allemaal gaat ja. veranderen.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 Is het eigenlijk het is... Te kort dag. Ze Hadden, hadden ze ja. niet kunnen, beter kunnen zeggen 1 januari 2016? Absoluut. Ja, absoluut. Maar dat hoor je in de gemeente. Dat hoor je, dat, ja, dat hoor je uh, overal. Het ja, eigenlijk hoor je dat kort, je. overal. Ja. Maar ja, men houdt vast aan, dat, uh, aan die 1 januari. Ja, ja. Hetzelde, uh, in hetzelfde traject zit ook dat wij een aantal uh, dingen naar Haarlem gaan brengen. Ja. Waaronder uh, decentralisatie. Ik denk, uh, als ik het zo mag zeggen, dat dat een noodzakelijk kwaad is.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 Ja, maar, dat kan niet. Maar, maar zouden alle kleine gemeentes dan, die hebben daar dan een probleem gewoon, uh, die kunnen uh, dat niet aan?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 Dus het is partijen het hoeft afhankelijk. Niet. Nee, het hoeft maar. niet. Het ging mij er even om dat de een dat wel uh, ja, graag ja, wil. en voor ons is het gewoon een uitkomst. Ja, dat ja. bedoel ik, als je ja, alleen praktisch. zit. Praktisch. Ja, uitkomst. hartstikke. Ja. Zit je met z'n vier, dan hoeven die niet zo nodig. Nee, dat denk ik niet. Dan kan je de niet, taak al nee. verdelen natuurlijk. Ik geloof dat hij wat wil zeggen. Oh, ja. oh. Ja. hij kan zo ja, <laughs> Henk staat stiekem mee te luisteren. Ik krijg bijna een klap voor mijn hand. Nou, laat dat niet gebeuren. Zorg is een heel groot pakket.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 Uh, bij wie ik ook af en toe echt mijn ei kwijt kan. En het dat is zijn ook belangrijk, echt niet, Ja, en het ja. zijn echt niet alleen maar de mensen binnen onze partij. Uh, dus dat, uh, dat is heel erg prettig. Um, maar ja, dit, dit is natuurlijk iets wat, wat niemand alleen kan. Dus nee. we Willem en ik gaan dit echt, uh, echt samen doen. Ja. Nou heb je ja. uh, een <coughs> beetje Sorry. de laatste verhaal. We gaan een beetje afsluiten. Uh, al een tijdje zitten kijken. En... Um,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 Some dreams.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 En uh, ja, dan hopen we het zo snel mogelijk weer uh, in de lucht te krijgen. Want we hebben juist dat een heel goede gevoel erbij. En ja, we moeten het ja, voortzetten. Dat, ja. dat is ook dus ja, een dom voor ook de jeugd. Ook ja, maar ja, maar zij hebben jaren gevochten om een eigen jeugd ja. Ja. Dat is er nu. En helaas uh, ligt dat even stil. En eigenlijk, als als hun schuld ik... is het. Dat ja, is eigenlijk buiten de schuld van de gemeente. Want wij werden gekond, Want het stond in de stand. Wisten jullie ja, niet ja, van die overname dan? Ja, we wisten wel van die overname. Maar dan ga je ervan uit dat dat geregeld wordt. Als je met professionals werkt, ga je ervan uit dat als iemand wat van een ander overneemt, als ik een bedrijf begin en ik ga een ander bedrijf beginnen, moet ik ook uh, aan dingen voldoen. Ja, vo okay. En dat ja. moet gewoon geregeld zijn. Nou, Die, ja. uh, genoeg over het jeugdhonk, hè, want uh, dat gaat uh, zijn beslag wel weer krijgen. Maar gaat goed komen, gert Ja, nou, we gaan sowieso door. En anders gaan we gewoon, we zijn ook, kijken naar alternatieven. En dus op zich, want op zich is het ook leuk dat je echt...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 Ja. Hoe ruimt zich dat? Uh, nou, we, we hebben een schuld. In 2013, want er wordt teruggewezen naar eind 2012, hadden we 5 miljoen, 50 miljoen schuld. Ja. Maar dan moet, moet je even weten, dat zit in Zandvoort wel vooral in de stenen. Dus dat is wel dat is, dat is, is geld, maar dat zat, zit vooral in de stenen. Hoe moet ik dat zien? In dat de stenen? zijn een parkeergarage, dat zijn nieuwe scholen, dat is een brandweerkacerne.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 de brandweerkacernen, aan de VHK aan de mm -hmm. en de VHK. Maar dat de, op zich is dat voor je schuldlast wel interessant... maar wij betalen wel elk jaar aan de VK gewoon huur en eh, huur. Dus, ja, wat dus, dus, geeft, ja. dus je krijgt geld, maar je moet ook betalen. Ja, dus, dus, dus, dus het zijn meerdere strategieën. En daar hebben we getallen voor. dan heb je depratio. Dus, dus eigenlijk is dat je schuld versus je balanspositie. Dus hoeveel staat er nou op die balans totaal... aan inkomsten bezittingen? Mm -hmm. Nou, die, die, die, die moet terug...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 ongeveer de inflatie is, is liter. Is dat redelijk ten opzichte van andere dorpen? Nee, er zijn andere die veel hoger zijn. Ik ja. heb dat niet in, in mijn hoofd. Dat moet je aan de wethouder. Mm. Kunnen vragen. mensen daar zeggen van, ik, ik ga niet naar Zandvoort door die toeristenbelasting. Nee, dat denk, ze... dat is toch niet Je komt als toerista pas achter als je er bent. Ja, ja precies. overal betaal je dit soort bedragen. Dat, het, is ja? niet, het is niet. zo dat er ergens anders zoveel lager is. En wij moeten zorgen dat we kwaliteit leveren. Dat is belangrijk. Kwaliteit is is beter kwantiteit. Ja, ja, daar hebben we het uh, al uh, uitgebreid ja. over gehad. Uh, laatste vraag. Jullie zijn nu nog met z'n tweeën. Wanneer komt er weer een derde wethouder bij? Wanneer, uh, nou, er is, dit, is nog geen witte Het is ook. geen bezuiniging dit. Hè? Dat is, nou. Oh. <laughs> nee, <laughs> er is ook. nog geen witte hoog. Nee, uh, drukzoekende? Ja. Ze, zijn, ze, zijn, ze, zijn, ze zijn met kandidaten bezig. Okay. Dus, ze zijn, dus ze zijn er hard mee bezig. En, uh, en uh, ja, dat, dat, uh, we hebben goede hoop op dat we toch, zeker voor het eind van het jaar, dat het rond is. Maar maar niet voor uh, aanstaande dinsdag. Niet, volgende week. Okay. niet nee. volgende week. Oh. En we hebben de, de portefeuille netjes verdeeld. Ja. Dus dat kost okay. dus, dus, uh, Ja, de, de lopende zaken worden netjes behandeld. Ja. Geet Jan dat Bluis, Wethouder Financiën, ontzettend bedankt en tot de volgende keer. Bedankt u wel, meneer Veld.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 Lissalot Thomasen met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad is bang dat er van de wapenstilstand in Oekraïne... maar weinig overblijft nu het geweld tussen het leger... en de separatisten in het oosten steeds verder opleidt. De raad is in spoedzitting bijeen geweest na berichten... dat Rusland met tanks en militairen in het gebied aanwezig is. Ruslands vertegenwoordiger bij de Veiligheidsraad... noemde de beweringen propaganda. De ongeveer 6 miljoen mensen die volgend jaar extra belasting moeten betalen krijgen vier maanden uitstel, heeft staatssecretaris Wiebes beloofd aan de Tweede Kamer. Veel partijen, waaronder Wiebes eigen VVD, hadden gevraagd om begrip van de Belastingdienst. De getroffen belastingbetalers krijgen op 1 maart een naheffing van een paar tientjes tot enkele honderden euro's. PvdA-politici moeten van het partijbestuur verplicht een kwart van hun werktijd de straat op. Het bestuur wil dat landelijke, regionale en lokale politici vaker in gesprek gaan met mensen thuis, op de werkvloer en in buurten. Zo staat in een rapport dat een commissie vanmiddag presenteert. Die was gevraagd hoe de PvdA een einde kan maken aan het machteloze gevoel van burgers. De Panamese autoriteiten hebben de stoffelijke resten van Chris Kremers vrijgegeven, de vrouw die samen met Lisanne Froon in april verdween tijdens een wandeltocht in Panama. De Nederlandse ambassade bemiddelt bij het terughalen van de botresten en eigendommen van Kremers naar Nederland. De resten van Lisanne zijn al naar Nederland gevlogen. Zij is bijna twee weken geleden begraven. Twee werken van kunstenaar Andy Warhol hebben op een veiling bij Christie's in New York ruim 121 miljoen euro opgebracht. De werken zijn Triple Elvis, waarop Elvis Presley met een pistool drie keer is afgebeeld. En Four Marlins, waarop de acteur Marlon Brando vier keer is te zien. De twee werken hingen lange tijd in Duitse casino's.